In Twente zijn de afgelopen tijd zeven mannen aangehouden... die met grof geweld schulden in de onderwereld zouden hebben vereffend. Een van de slachtoffers moest zijn eigen graf graven... blijkt uit het strafdossier dat RTV Oost heeft ingezien. Hij werd uiteindelijk niet gedood. Wat voor schulden de slachtoffers hadden openstaan... en wie de opdrachtgever van de gearresteerde mannen was, is onduidelijk. Een voormalige Amsterdamse antiradicaliseringsambtenaar is vrijgesproken van fraude met valse facturen. Maar het OM had al vrijspraak geëist. De rekeningen, ter waarde van 18.000 euro, hielden verbond, verband met een geheime campagne van de gemeente om radicalisering onder jongeren tegen te gaan. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat er geen werk verricht is en dat daarmee geen sprake is van valse facturen. De man die vorig jaar in een trouwstoet in Rotterdam een agent bewusteloos sloeg moet een jaar de gevangenis in. Daarna moet hij in een kliniek worden behandeld. De politieman had de stoet stopgezet vanwege overlast. Toen hij een bruiloftganger arresteerde kreeg de man een harde klap waarvan hij nog steeds last heeft. Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam verwacht dit jaar 3,5 miljoen euro verlies te leiden door de coronacrisis en gaat daarom reorganiseren. Hoe groot de bezuiniging is en of er ook banen verloren gaan is nog onduidelijk. Het Concertgebouw ontvangt normaal gesproken 700.000 bezoekers per jaar en is daarmee een van de best bezochte concertzalen ter wereld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 Take it off like you're home alone You know dance in front of the mirror while you're on the phone Checking your reflection and telling your back about things, believe it.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 You never heard You could bring down my Level of concern Just need you to tell me we're alright Tell me we're okay What the That you say you're gonna leave. That's when you get the very best.